You know the Aga Khan You race horse for Christmas And you keep it just for fun For a laugh They say that when you get married It'll be to a millionaire But they don't realize where you came from And I wonder if they really care Or give a damn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 De Republikeinse Partij is boos over plannen van twee Amerikaanse tv-netwerken om programma's te maken over voormalig minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton. Ze vinden het gratis reclame voor haar presidentscampagne en zeggen dat als NBC en CNN de uitzendingen niet schrappen, er geen Republikein voor die zenders meer wil verschijnen tijdens de verkiezingsdebatten. Dan nog het weer. Van het zuidwesten uittrekken wat buien over het land. Sommigen met onweer. Morgen ook wat buien. Verder droog en zonnig. En het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het. E zin in Zandvoort. Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur.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 Song breaks the silence, echoing the angel cry. Let us lift up. Bent u zalig geworden door het geloof en dat niet uit u. Het is een gave van God.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 so that your name will be feared in every nation. Let us do your words. Let us boldly speak your holy word. and the Father are one. May we unite in the fullness of Christ. Lord, our desire is to know you, and we want to stay close to you. Dat jullie doen, dit is waarom ik bij jullie heer Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, dit is wat de wereld ziet van mij. Als je mij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 Om een geloof in Jezus Christus. De website van Open Doors Nederland is www.opendoors.nl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 Thank you